Het schuurtje stond niet in brand, maar kwamen wel giftige gassen vrij. Volgens de politie hebben buurtbewoners geen gevaar gelopen. Een man van 33 die in het huis aanwezig was, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugs er werden geproduceerd. Vitesse heeft in de strijd om de landstitel op het nippertje gewonnen van Pek Zwolle. Het werd 2-1. De club uit Arnhem is nu weer koploper in de eredivisie. AZ won ruim van NAK met 3-0. RKC Groningen eindigde in de 1-1. En ook Heerenveen en Roda speelden gelijk 2-2.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 Kees nacht. Ah, ik, heb, uh, ik ben heel vrolijk vannacht. Natuurlijk omdat ik gewoon weer radio mag maken. Dat, dat vind ik heel leuk. Maar eigenlijk uh, bedacht ik me dat in één keer deze week. Kijk, ik ben, ik ben een vrolijk persoon. Maar uh, ik was deze week, kwam ik na een zware dag werken, kwam ik thuis. Ik denk ik ga lekker eventjes uh, wat te eten maken. Taco's met wat maiskorreltjes en een beetje paprika. En, uh, um, ja, en uh, gehakt, want ik maakte ze met gehakt en een beetje rijst uh, erbij. En ik was, was zo lekker aan het koken. En in één keer, zonder dat ik het door had, was ik aan het fluiten. Uh, en ik dacht, dat, dat doe ik toch nooit? Ik had toevallig die dag nog een testje gemaakt. Dat ik uh, uh, daarin stond, daarin werd gevraagd van, fluit jij wel eens? En, uh, en nou, daar had ik ingevuld nee, nou, ik fluit nooit. En precies die avond hè, ben ik aan het fluiten tijdens het eten maken. Maar, ja, misschien omdat... Uh, ja, omdat ja, het eten zo lekker was of zoiets. Ja, ik, ik meen het niet precies, maar in één keer dacht ik... Ja, ik ben gewoon heel erg vrolijk. En ik, ik ben daardoor dus aan het fluiten. Dus ik naar mijn vriendin toe. Ik zeg, nou, ik ben dus aan het fluiten nu. Zegt ze, nou ja, je fluit heel vaak. En jij zingt ook regelmatig heel vaak gewoon onder de douche. Ik denk, nou, wat, wat gebeurt er? Maar nou, uh, uh, blijkbaar doe ik dat onbewust. En blijkbaar ben ik heel erg vrolijk. En daar uh, wil ik het uh, met jou over hebben. Over... Uh, Waar jij vrolijk van wordt, net, net zoals ik, tacos maken of gewoon andere dingen. En, en wat, wat doe jij om, om vrolijk te worden? Nou, daar kan je op bellen, 0800 1121. 0800 1121, gratis nummer. En ik wil weten, waar word jij nou vrolijk van? Nou, bel mij, 0800 1121, ik wil jouw verhaal horen. En toen ik aan het fluiten was, toen floot ik dit liedje. Ik weet niet of je me herkent. Don't worry, be happy. Dat is een beetje mijn credo. Wel, Ik vind gewoon, ja, ik ben een vrolijk persoon. Dus uh, ik vind het best als, uh, als je gewoon lekker vrolijk bent. Dan, nou, oh, als jij gewoon een vrolijk persoon bent en je weet ook niet waardoor dat komt... wilt wil je verhaal ook gewoon wel horen. Wanneer is de laatste keer dat jij even lekker hebt gefloten? Het kan allemaal. 0800-1121 kan je bellen. Dit is uh, Bobby McFerrin, dus...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 Don't bring everybody down. Like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Welke lijn? Die staat heel klein, namelijk. Don't worry, be happy van Bobby McFerrin. Hier vannacht om zeven minuutjes over drie. Je luistert naar nachtbrakers op Radio 1 en je denkt, hè, wie, wie hoor je nou? Ja, het is, uh, het is Kees. Ja, Frank die is eventjes een dagje vrij. En Roef, de redactiehond, die heeft hij ook meegenomen. Dus je moet het eventjes uh, met uh, mij doen. Ik uh, heb wat bellers, want je kan bellen 0800-1121... als jij uh, vrolijk bent of als jij wil vertellen waar je vrolijk van wordt... en wanneer het voor het laatst was dat je vrolijk was. Sjoerd, nacht. Short, hallo. Ja. Ho. Oh. Hé, hey, hallo. Goedenacht. Goedendag. Waar ja, uh, word jij vrolijk van? Ik... van? Nou, ik werd sowieso heel vrolijk van jouw. Uh, een leuke verhaal over het fluiten. <laughs> nou, dankjewel. Maar waar ik uh, vooral uh, vrolijk van word is uh, zelf muziek maken. Ik ben zelf muzikant. Mm -hmm. En ik, ik kom net terug van een, uh, een, een uh, awardsavond. waarin de nominaties van verschillende. Uh, um, Categorieën van songwriters bekend uh, zijn gemaakt. En uh, ik ben, uh, ben heel erg uh, vereerd en blij dat ik vanavond uh, gekozen ben met uh, de beste EP van 2013. Joh, wat, wat leuk. Maar uh, ik, dan, ik hoor nu uh, uh, verschillende categorieën bij wat voor een soort uh, awardshow show is dit dan? Van de Haagse ja, muzikanten was, uh, of? Ja, Haag, nou, het was Den Haag. Het, het is de uh, uh, TISF Awards. Mm -hmm. En uh, dat is een, uh, zeg maar een, uh, een cirkel van singer-songwriters, een paar honderd singer-songwriters... ...die uh, afgelopen zomer uh, in heel Den Haag hebben opgetreden. Mm -hmm. En daar is nu uh, zeg maar een initiatief genomen om uh, op verschillende categorieën... ...van beste video, beste singer-songwriter, beste song, beste album, beste EP. Uh, om, ...om daar allemaal... Uh, uh, ...awards voor uit te rijken. Mm -hmm. En dat was vanavond in de supermarkt in Den Haag. Joh, in, in een supermarkt? <laughs> wat grappig. Ja, dat is een, uh, noem het maar, de Paradiso van Den Haag. Ja. Je hebt een paard van trooien en dan heb je de supermarkt. Ja. Dat heet. Oh, dus de, de, de, dat waar... zat, uh, ik dacht een supermarkt, maar het is gewoon uh, de club. Sorry, ik ga te weinig uit in, uh, in Den Haag daarvoor. Ja. En, en, en, ja, ja, er waren we, iets van 120 mensen en uh, ja, ik mocht vanavond uh, een song spelen van mijn genomineerde EP. En, ik kreeg daarna te horen van, uh, dat ik uh, ook uh, van de vijf genomineerden ik de, de winnaar was. Oh, wat leuk, zeg. Echt extra vrolijk vanavond. Wat, wat goed, gefeliciteerd. Wat, uh, wat, een, wat een mooie prijs. En uh, nu uh, wanneer uh, komen komt jouw song op een, uh, op een plaatje richting de radiostations. Uh, nou, dat, uh, ja, uh, dat kan ik altijd natuurlijk regelen. Wat wel leuk is om te weten ook dat de winnaar. Je mag op parkpop spelen in Den Haag. Oh. Uh, je weet parkpop. Is toch wel redelijk druk. Ja, er komen groot festival. Honderd, er komen, dus daar mag ik op het podium uh, een paar nummers spelen. Dus dat is heel tof. Wauw, dus jou, jouw carrière is uh, vanavond eigenlijk een beetje heeft een boost gehad. Die is misschien wel begonnen. Zo, zo kan je het zeggen, ja. M misschien uh, kan ik jou uh, nooit meer spreken hierna, omdat je een beroemd artiest bent geworden. Uh, ja, ja, of nou ja, <laughs> dan, dan weet ik misschien jou wel weer te vinden. Wie weet, als je weer zo vrolijk. Uh, uh, fluit op de radio. <laughs> nou, ik wil, hoor. Ik wil graag uh, vrolijk fluit hoor. Ik, uh, nou, ik, ik wacht uh, je cd'tje af. Stuur me eventjes uh, naar de redactie van BNN, zou ik zeggen. Ga ik even luisteren, vind ik leuk. Ja, en uh, dan moet ik het naar Kees sturen? Uh, ja, gewoon uh, naar Kees van, uh, van Nachtbrakers. Dan komt hij vanzelf bij mij terecht. Ja. Gaan we doen, leuk. Dankjewel, je wel, Nog een fijne nacht. En nog een fijne nacht en feesten nog even lekker verder hè, met je nominatie. Ja. Ga ik doen. Oké, okay, tof. Heb jij nou ook een verhaal, net zoals Stuart, waar je vrolijk van wordt? Dan uh, kan je mij bellen: 0800 1121. Dat is een gratis nummer is dat. En uh, ik wil graag wel weten waar jij vrolijk van wordt. Of wanneer het nou was dat jij voor het laatst vrolijk was. Nou, ik word vrolijk van uh, The Cooks. Een leuk alternatief uh, bandje uit Groot-Brittannië. En die hebben een, uh, een heel mooi nummer erover gemaakt: Chunk of the Heart heet het. En dan staat er tussen haakjes, staat er dan Happy achter.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 See I know this nothing makes you shatter Dank of de Heart van de Cooks. Wat een, uh, wat een mooie plaat is, uh, is dat zeg. Je luistert naar Nachtbrakers op uh, Radio 1. Het is kwart over drie. En uh, ik heb het over vrolijk zijn. Want ik, ik ben gewoon een vrolijk persoon. Ik, ja, ik moet ook wel eens huilen hoor. Als, ik, uh, als het even, even slecht gaat met mijn relatie of zo. Of als ik een uh, zielig film heb gezien. Maar uh, over het algemeen ben ik wel vrolijk. En ik merk om me heen dat er ook heel veel vrolijke mensen zijn. En ik wil dat eigenlijk van jou eens weten. Wanneer ben jij nou echt gelukkig... Of vrolijk, of heb jij laatst iets moois meegemaakt? Of ben jij heel goed in het opvrolijken van mensen? Dat wil ik van je weten. 0800 1121. Kan je gratis bellen? Dan uh, hebben we hebben eventjes een gesprek. Ik wil weten waarom uh, jij vrolijk wordt en of je nog tips hebt. Misschien, voor ik zie mijn, mijn regisseur, die kijkt nu heel serieus. Want die is druk aan het werk natuurlijk. Misschien, misschien is hij niet zo vrolijk. Misschien heb je nog tips voor, voor mijn, mijn regisseur. Martijn heet hij. Of heb je gewoon een mooi verhaal meegemaakt. Ik wil het van je weten. 0800-1121. En wij hebben een bar bij BNN. En uh, uh, daar ga ik uh, af en toe met de microfoon en naartoe uh, aan het einde... bij de vrijdagmiddagbol. En dan spreek ik daar even een paar mensen aan. En dan vraag ik ook, ja, waar word jij nou vrolijk van? Nou, dit kreeg ik als antwoord. Als het dan... Weet je wel, de, in de zomer dat het dan de zon te lang schijnt... waar we het gisteren in de auto over hadden? Dat dan zo lekker, weet je wel? De lange zomeravonden. Ja, juist, je ja. lang met je zonnebril op zit... Chris weet niet waar wij het over hebben, nee, want jij zat we er wel. niet bij. Ik alsof. word er niet bij. Nee, we hadden het erover hoe lekker het is dat je dan s'avonds buiten zit in de zomer... en dat je dan op een gegeven moment, dan wordt het gewoon donker... en dan merk je dat je nog je zon op hebt. Ja. Dus dan weet je dat je al zo lang lekker buiten zit. Lekker nagenieten nog van uh, een ja. biertje of een wijntje oh. in de zon. Lekker en genieten. En dat is dat. Daar ja. ben ik er ook wel vrolijk van. Maar vrolijk is meer toch dat je ergens heel hard om moet lachen, of niet? Nee, toch? Je kan toch ook gewoon gewoon blij, een blij, een blij gevoel hebben, goed voelen. Ik heb zin in vandaag. Ik, uh... Geniet momentje. Geniet momentje, mm. een uh, geluksmomentje. Want ik weet wel dat uh, ik heel erg vrolijk word. <laughs> dat is niet zo gek. Van cabrijeers. <laughs> die zijn dan heel grappig, ja. maar goed maar. ook. Maar ik wil uh, sommige mensen die gebruiken dat echt als een soort van lachtherapie, omdat je, je er ook goed van kan voelen. Als je bijvoorbeeld ziek bent, als je dan uh, alleen maar grappige films kijkt, dan word je beter. Ja, dan kan je daar ook beter van worden. Ja. Gebruik je dat ook daarvoor? Ja. ja, dan ben ik nooit ziek. Ja, je bent nooit ziek? Echt? Ik ben bijna nooit ziek. Ja. Ja. Ja, nee, ja. ja, ik doe het wel. Als, ik me echt, uh, ja, als je je echt beroerd voelt, dan moet je gewoon even een leuke film kijken. Dan moet je niet ook nog eens een hele zielige, dramatische... Nee, dan uh, kom je wel een beetje in de neerwaartse spiraal. Denk ja. Ik, ja. Waar word jij vrolijk van? Uh, ja, van heel veel dingen. Maar ik ben ook best wel snel vrolijk. Ik ben eigenlijk altijd wel vrolijk. Nou, dat is niet waar, maar ik weet niet, gewoon, meestal als ik op mijn ogen open doe, dan ben ik eigenlijk al vrolijk. Oh, je wordt vrolijk van jezelf? Soms wel. Uh, maar ja, ik weet niet, ik, ik, ik vind het heel moeilijk te duiden, want ik, ik, ik, ik, heb gewoon, ik ga met plezier naar mijn werk altijd. Dan heb ik er gewoon weer zin in, dan heb ik zin om mijn collega's weer te zien en om uh, een beetje te clearen met elkaar. En daar word ik blij van en ik word blij van uitgaan. Maar ik word ook blij gewoon, als je alleen bent, thuis. En, uh, Wat zijn dan typische mannen dingen waar mannen blij van worden? Bier. Biervrouwen. <laughs> Bier, <vrouwen. laughs> Vlees. <laughs> vlees. Heel veel vlees. En wat voor vorm dan ook? Nee, maar kijk, als je al vrolijk bent, ja, dan, snap ik niet dat je, dan snap ik dat je niet weet waar je dan vrolijk van wordt. Maar stel nou dat je je niet goed voelt, wat doe je dan om weer vrolijk te worden? Nou, ik denk of muziek luisteren, of inderdaad uh, iets grappigs kijken. Dus dat er zijn series zoals Family Guy, maar ook uh, Ronald Goedemond of zo kijken. Ja. Dat, dat herken ik wel, oh, inderdaad. Ja. Dat, muziek word je ook wel vrolijk van, ja. denk ik, ja. Ja, muziek kan sowieso heel erg je stemming bepalen. Natuurlijk. Ja, of als je verdrietig bent en je wil dat zijn ook... zet je een zielig muziekje op en dan ga je er even in mee. En als jij zo blij bent, dan zet je even een klapper van een knijter van de hit op. <laughs> <laughs> en dan, dan word je daar heel blij van. The sun ah. is shining. The sun is shining. The sun is shining hier op Radio 1 in de nacht. Nou ja, <laughs> dat zeg ik dan nu wel. Maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke donker. En uh, je kan mij bellen. Uh, 0800 1121. Want ik wil graag uh, van jou weten of je vrolijk bent, blij bent... en waar je dan nou vrolijk en blij van wordt. Of misschien het laatste moment dat je vrolijk was... omdat je net de bus hebt gehaald. Of omdat je een, een lekkere taart hebt gekregen of zo. Laat het maar weten. Uh, 0800 1121. kan je me bellen. Dat heeft Marco gedaan. Marco, goedenacht. Hey, goedavond. Hey, goeienacht. Um, uh, waar word jij vrolijk van? Nou, waar word ik vrolijk van? We zijn net uh, op terugweg van uh, Zaandam. Wij hebben gespeeld in Rockefeller Jinx En oh. we hebben daar echt uh, lekker van een podium afgeknald. Oh, wat leuk. Weer een uh, muzikant aan de lijn. Wat, uh, wat een goede muzikantennacht is het uh, vannacht. Wat, uh, wat speel je? Uh, ik ben een drummer. En, uh, en uh, wat voor muziek spelen jullie uh, bij de band? Uh, ja, rock, stevige rock, uh, Ja, je moet, je moet iets gewoon luisteren. Dus je moet eigenlijk gewoon nou gaan googelen en uh, een nummer er door, doorheen gooien. Nou ja, ik, ik zal eens even kijken, dan moet, moet ik altijd even met de muziekredactie overleggen, natuurlijk, wat hier in het systeem komt staan. Maar hoe heet jullie band? Monkey. De, Drunk Monkey. Drunk Monkey? Gods Monkey. Gods Monkey. En als, als je dat moet vergelijken met uh, andere bands, uh, zit je dan meer aan Metallica of Slayer te denken? Of meer Rattle Chili Peppers of zo? Hoe, uh, hoe moet ik dat zien? Uh, nee, zie het als een, uh, een ruimte tussen Masters of Reality, Let's Happen, Finger, Queens of the Stone Age. Oh, kijk, een beetje wel met een goede bas erin, uh, goede... Uh, ja, Led Zeppelin uh, ken je natuurlijk. Uh, uh, goede jaren 70 rock. Maar Triggerfinger uit België, die hebben rustige nummers, maar dat is ook vooral echt gewoon keihard rock. Hè? Dat, je, dat, je, dat je, als je vooraan staat, dan word je weggeblazen door de boksen, bewijs van. Ja, precies. Je moet de energie voelen. En uh, als je die voelt, dan, uh, dan kun je er mee gaan. meegaan. En was het, uh, hebben jullie nou een groot optreden gehad? Of uh, in een grote uh, kroeg? Ja. Uh, Nee, het was, een, het was een rockcafé in Zandam. Een heel tof café, de Jinx. Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar hebben we gewoon lekker gespeeld. Wat goed zeg. En het publiek was helemaal laaiend. Ja, precies. Wat, uh, wat een mooi verhaal. En daar word jij dus vrolijk van. En heb jij nog um, tips voor als mensen een beetje deprie zijn? Wat, wat, uh, waar, waar, uh, hoe kan je nou iemand opvrolijken? Als mensen deprie zijn? Ja. Ja, met een mooi muziekje. Met, uh, gewoon een uh, goed rockmuziekje van jullie natuurlijk. Precies. Daar <laughs> ja. word je wel vrolijk van. Nou, dat, uh, dat, dat geloof ik uh, voor de rockliefhebbers. Uh, helemaal goed. Marco, dankjewel voor het bellen. Uh, nacht En uh, uh, ik heb meer een popplaatje nu klaarstaan. Maar ik ga eens even zoeken naar de, uh, Gods Monkey. Dat was het, uh, was het, hè? Doe het, ja. Precies. Ik kijk hier van. Oké. Okay, nou, dankjewel voor de tip. En uh, nacht Jo, goede nacht heb je nou ook een verhaal, dan kan je bellen. 0800 1121, waar word jij blij van of vrolijk van? Of wat is het laatste wat je net gedaan hebt waarvan je denkt... nou, dat, daar heb ik echt een goed gevoel van gekregen. Dat mag echt alles zijn. 0800 1121 is het gratis nummer. Dan kan je naartoe bellen. En dit nummertje hoor ik altijd uh, als ik een, uh, het spelletje GTA aan het doen ben. Dan moet je dan auto's stelen. En elke keer als ik een auto steel, dan staat dit nummertje op op de autoradio. Adult Education. en Ouds, Adult Education, hierbij. Nachtbrakers, Precies. Kees Dorrestein. Want Frank van der Lende, die normaal dit programma doet, die is eventjes een weekendje vrij. Die heeft Roef de hond meegenomen en is ergens naartoe gegaan om hem uit te laten. En dan gezellig met z'n tweetjes even, even goed weer een goede band krijgen. Met de hond daarmee is hij er ook niet. Maar ik ben er wel, ik heet Kees. Hallo, goeiedag. Ik uh, vind het leuk dat je belt. 0800-1121. Uh, kan je doen. 0800-1121. En ik wil weten waar je vrolijk van wordt. En het is een beetje een, uh, een, een bandjesnacht, uh, merk ik. Want Koen, jij bent ook vrolijk omdat je ook gespeeld hebt uh, vannacht, of niet? Uh, ja, ja, dat ook zeker. Dat is, waar, in welke band uh, speel jij? Um... Ik heb in verschillende bands, maar vanavond heb ik gespeeld met een, uh, met een uh, live piano show. Een live piano show? Is dat ja. to toevallig van de, van de Crazy Piano's? Um, dat is een spin-off daarvan. Oké, okay, dus dat is. Um, ja. Dus, dus uh, hoe werkt dat? Uh, jullie doen liedjes van publiek of jullie doen zelf gewoon liedjes? Of? Allebei, allebei. Het eh. uh, publiek kan filtjes uh, kan, uh, kan inlezen met, uh, met, met nummers uh, die ze graag willen horen. En okay. euh, ja, dan spelen wij die Ja. Niet. Wat, heb je, wat heb je zoal gespeeld, uh, Koen? We hebben het complete jaren tachtig, de jaren zeventien, uit de kast getrokken vanavond. Wat leuk. Dus, dus ik, ja, ik, ik, nou, ik draaide ja. net Hall Out met Adult Education. Hebben jullie die nog gespeeld vanavond? Nee, nee die niet. Ah, welke wel? Uh, ja, de echte klassiekers zoals uh, Proud Mary en Relight Light My Fire. Oh, Oké, okay. maar dat zijn toch hele leuke platen? Dat is echt... Dat zijn topplaten. Wel van een goede sfeer. En waar word jij nou echt vrolijk van? Um, ik word heel vrolijk van, um, van hele winterse, windstille, onwijs heldere, door de weekse ochtenden. Wauw, <laughs> wow, dat, dat is heel specifiek. Nee, ja, dat is echt het, het moment dat je dan zochtens je deur uitstapt. Mm -hmm. En dat je dan even een dus hele frisse lucht inademt en dat de zon al schijnt. Mm -hmm. En dat je, dat, je dan, uh, dat je dan ergens naartoe moet. En dan, ja, dan, dan ben ik meteen vrolijk. Heel gek. Joh, wat, uh, wat, uh, wat grappig. Sinds, sinds wanneer heb je dit, dat je daar zo vrolijk van wordt? En dat weet ik niet. Ik, ik weet wel dat ik het twee maanden geleden wel echt realiseerde dat het weer zo'n ochtend was. En dat ik dacht van, nee, wacht, dat heb ik vaker. En dan gewoon lekker op de fiets uh, naar je werk of zoiets. Te voet naar school. Te voet naar school, kijk. Ah, dat zijn ja. wel de mooie uh, dagen. Maar dan moet het wel echt... Um, en wat je zegt, windstil, niet regenen, niet sneeuwen. Misschien, ja, mag het wel een ja. beetje koud zijn dan? Ja lekker, lekker koud, heerlijk. Als het maar windstil is, dan is het geen probleem. Oké okay, joh, wat, wat, wat, wat, je krijgt wel een, go een goed beeld van wat grappig zeg. Je krijg je ja. direct zin in om uh, uh, even naar buiten te gaan en lekker even uh, een hapfrisse lucht uh, te nemen. Ja, ik heb er ook goed over nagedacht Hoe ga ik dat nou omschrijven? Ja, dat, dat hoorde ik inderdaad. Zeg, wauw. Wow. <laughs> je bent in ieder geval nog hartstikke nuchter, merk ik. Ja, ik zit in mijn auto, dus ik moet wel. Koen, dankjewel voor het bellen. Goeienacht. en Wanneer kom je weer ergens in de Randstad of in Nederland met je piano spelen? Dat weet ik niet. Ik weet niet of die show ook in de Randstad... Nee, of ergens anders in Nederland... Uh, Voor de week weer in Harderwijk. In Harderwijk, nou gezellig. Uh, dankjewel Koen en goedenacht. Ja, vanzelfde. Naar uh, uh, Berend Willem. Berend, goedenacht. Goedenacht. Mag ik Berend zeggen of heb je liever Berend Willem? Ja, goedenacht. Ah, ik maar... word zo vrolijk als de politiek weer op zijn bek gaat. <laughs> en jaren en jaren sukkelen en doen. En... Voor bedriegen en liegen. Mm -hmm. Zodat, ja, zodat eindelijk weer een hele provincie tegengas kan geven. Op die manier. Kom, kom je uit Groningen toevallig? Nee, ik kom niet uit Groningen. Ik kom uit Limburg. Oké. Okay. Ik ben van de Slimburgers. Oh, ik, ik hoor het niet uh, aan het accent. Maar ik dacht, je, je wordt daar zo vrolijk van. Dus misschien kom je nu uit Groningen. Tuurlijk, Groningen nee, verzet nee, zich tegen nee, de gasboringen. Hele, hele nuchtere mensen. Mm -hmm. maar als ze kwaad zijn, blijven ze kwaad. Ja. Oh. Okay, dat is... want, want alles wat daar is gebeurd... was al jaren voorzien. En mm -hmm. nu ja, komt het tot een kookpunt. En dan zijn die mensen niet tevreden. Want de heel Nederland heeft te lusten. Mm -hmm. En Groningen heeft te lasten. En ja. dat is natuurlijk niet goed, hè? Precies. Dus jij hebt ook uh, zoiets van... Uh, ik wil best wel uh, elektrisch gaan koken... Als, uh, als de Groningers dan maar het uh, goed hebben. Ja, nee, dat, dat dat gas... Dat, dat, dat gas heeft er niks mee te maken. Je kunt vandaag de dag... Op. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Hè? Daar, ik, heb, mm -hmm. ja, ik, ik betaal niemand meer. Hè? Ik, ik leef van mijn zonnepanelen. Hè? Ja. Ja, midden in zittacht Hier in Limburg. Ja, prachtig. <laughs> ja. Maar dan gaat de politiek hier op zijn bek. Mm -hmm. en, te, en te verkopen zoveel flauwekul. Ja. Kijk. Ik heb altijd al mijn boetes uitgezeten in de gevangenis. Okay, je ik hebt in de gevangenis gezeten? Ja, ik betaal mijn boetes nooit. Oké, okay, oh. En ik zit je in de, bet... de gevangenis. En de straf begint pas als je, in de als je uit de gevangenis komt. Mm -hmm. Want en, heb je, ja, dan kijk je met je nek aan die heeft ja. zitten. Maar, ja, maar hoe, hoeveel je boetes je... heb je dan niet betaald dat je de gevangenis in komt? Oh, duizenden euro's niet, mijn hele leven. Echt waar? Ben 70 jaar. Ja, ik ben 70 jaar. En ik heb mijn hele leven nooit betaald. Maar al die dagen dat jij gezeten hebt. dat wordt ook van je pensioen afgetrokken. Want je niet meegedaan aan de. aan de, de participatie. de participatsersmaatschappij. Mm -hmm. om mee belasting te betalen. en dan krijg je dat in, in vermindering gebracht. Ja. Je, je blijft je hele leven. één keer een dief, zal ik maar zeggen. altijd een dief. Word jij vrolijk van. Uh, niet je boetes betalen, Berend? Ja, do, do, kijk. Ik moest een keer 5.000 euro betalen of twee maanden zitten. Ja. Nou, die 5.000 kan ik buiten niet verdienen. Dus ga ik zitten. Mm -hmm. En dan heb ik onderdak en dan zit ik prima. <laughs> en dan komt die Teven, die staatssecretaris Teven, die komt eraan. Yeah. En weet je wat hij gezegd heeft deze week? Nou. die heeft gezegd, nou, alle gevangenen moeten dus 16 euro per dag betalen. Ja. Wij komen al met schuld binnen dat we niet kunnen betalen. Mm -hmm. Dus dan moeten we 16 euro gaan betalen per dag. Ja. En, en, en dan ga je al naar buiten met schuld. En dan moet je... Het, ja. Er zijn dingen in de politiek die helemaal niet kunnen. Nee, en daarom vind je het fijn als ze, als ze op hun bek gaan. Even nog een vraagje, Berend. Bel je nu vanuit de gevangenis of vanuit thuis? Uit de gevangenis mag je niet bellen. Oh. Dat had je moeten weten. Nou ja, ik, ik heb er nooit gezeten, dus ik, weet niet, ik ken de regels niet precies. Zou je wel op bezoek willen komen bij mij de volgende keer? Ah, ik, uh, ik, ik, ik, ja, ben je weer van plan om daar naartoe te gaan dan? Ik schrijf boeken in de gevangenis. Geen groter verlangen is dan boeken schrijven in de gevangenis. Top 10.000 van de wereldliteratuur... Daar ben ik ook bij hoor. Mm -hmm. Ja, is geschreven in de gevangenis. Joh, wat, wat, wat, wat een ja. mooi verhaal, uh, Berend. Dankjewel ja. voor het bellen. Jo. En, uh, en, en, en, en nacht. En ik word blij om de waarheid... Als de waarheid naar boven komt, ben ik de blijste man van de hele wereld. Ja, dat vind ik een hele mooie boodschap. Uh, om, uh, als als, als, als je wilt, alsjeblieft. Dank en een fijne nacht. Jij ook. Ik um, uh, word blij van uh, een, een mooi nummer, maar ik heb een uh, technicus, Max. Die heeft een hele mooie witte haren. En die zei uh, tegen mij: hey, Weet je waar ik blij van word? Als jij even de Pointer Sisters. Uh, uit jouw grote cd-koffer weten te toveren. Dus ik zoek, ik had het nog eerst fout geschreven. Of in mijn hoofd, dus ik kon het ook niet eens vinden. Maar uiteindelijk vond ik hem. Ja, en toen kwam dit plaatje naar boven. I love the way you love to live. You love life. Your inspiration. I love the way that you give.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 Speciaal voor mijn hele vrolijke technicus, Max. Die vindt dit een heel leuk liedje. En ik ook, ja. Ik heb hem echt al... Uh, het is denk ik uh, de vijfde keer in mijn leven dat ik dit hoor. Of de, dat ik het, het plaatje hoor. Maar het blijft wel lekker, lekker nummertjes. Altijd zoveel energie, hè? Pointer Sisters, Happiness. Je luistert naar Nachtbrakers. Het is negen minuten over half vier... Ik zou zeggen, ga nog niet naar bed, want ik wil je graag spreken. En ik heb nog hele mooie, uh, mooie muziek. Straks een um, best nieuw plaatje uh, met heel veel energie uh, van Group Love. Ik weet niet of je dat bandje kent. Maar eerst wil ik even van jou weten: waar word jij blij en vrolijk van? Want ik kwam er dus uh, deze week achter dat ik blijkbaar fluit uit het niks. En mijn vriendin zei, nou ja, je fluit en je neuriet een beetje, net zoals die Zweedse kok. Uit de muppets van uh, door die door, door, door. Nou ja, uh, uh, uh, ik snap het niet, maar ik heb het dus nooit door. Maar blijkbaar ben ik onbewust een beetje vrolijk. En ik wil weten waar jij vrolijk van wordt. En dan kan je opbellen. 0800 1121. Dat heeft uh, veel gedaan. Veel goede nacht. Goede nacht, Kees. Hallo, waar uh, word jij uh, vrolijk van? Nou, wat ik van jouw kant heb begrepen, uh, dat je inderdaad uh, tussen een liedje doorfluit... fluit, dat kan ik me iets bij voorstellen. Mm -hmm. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Dat je even happy voelt, hè? Ja, precies. Van, uh, ja, van, hè, uh, even loslaten. Maar waar ik vrolijk van ben geworden, hè, daar ging het om. Mm -hmm. Dat heb ik dus ook uh, nadrukkelijk overlegd met jouw uh, regisseur Martijn. Ja, en, uh, lieve man vrolijk... is dat, hè, Martijn. Inderdaad. En uh, het kost even moeite. Waar ik vrolijk van ben geworden, is dat ik gewoon weer normaal loop. Oh. En, uh, ja, dat is eventjes anders geweest. Maar met een beetje doorzettingsvermogen. Maar het verschil heeft gelegen tussen het niet kunnen lopen en ineens weer volop gaan. Dat is een verschil. Mm -hmm. wat, ja. wat, wat, wat, wat, waarom, waarom kon jij niet lopen dan? Ja, dat is een infectie geweest in mijn onderrug. En uh, nou ja, het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Ja. Maar het heeft wel een jaar of zes geduurd. En ja, meerdere radioprogramma's weten van dit verhaal. Maar dat geeft niet. Maar mm -hmm. aan de andere kant, het is iedere dag weer een hele andere gewaarwording... van verdorie, je kan lopen. En daar ben ik gelukkig mee. Ja, dus dus elke, elke dag word jij vrolijk wakker als jij uit je bed kan stappen? Precies. Nou, dan sla je de spijker op zijn kop. Wauw, en dan heb jij die, die zes jaar dan in een rolstoel gezeten? Een uh, rolstoel is groot waard. Het is gewoon geleidelijke wijze gegaan. Het ging inderdaad via een rolstoel, mm -hmm. een rollator, en dan ineens vrij lopen. En die gewaarwording is prachtig. En wow. daar word ik gelukkig van. Wauw, wat een uh, mooie boodschap, Phil. Dank je wel dat je dat uh, met mij wilde delen. Nou, heel graag gedaan, jongen. En een uh, hele goede nacht. Dat zal me lukken. Ik vind het leuk. Nou, blijf, hou hem lekker uh, gezellig uh, op uh, FM 98.9 Radio 1. Vind ik leuk. Ja, maar dit, uh, ik vertel dit niet voor niks. Want uh, volgens mij hebben andere mensen meer pech. Mhm. Mm dat kan. Het is, het is, uh, het, ja, ik vind het een mooie boodschap van als je pech hebt, het kan ook gewoon nog goed komen. Ja, inderdaad. En, uh, en gelukkig kan ik weer rennen en van alles. En, uh, ja, het is ook een beetje uh, een soort van uh, verdorie, ik heb het geflikkerd of zo. Ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het heel mooi dat je het uh, geflikt hebt uh, veel. Dank je wel. Ik ga even kijken wie er nog meer gebeld heeft. Het zal mij mijn nieuwe jong. <laughs> Dank je wel. Oké, okay. doeg. G uh, Groenewald, die heeft uh, gebeld. Groenewald, goeienacht. Groenewald? Uh, uh, ja, gro Groenewald zie ik hier staan. No shit, man. <laughs> oh, sorry, wat, wat is... Uh, hoe moet ik je dan aanspreken? <laughs> ja... Een oude bekende jongen. Ik spreekt met uit het Ja. Uit de mooie stad achter de duinen. Oh, uit uh, het mooie stadje uh, achter de duinen. Wat, uh... Oh, slaptie, oh, oh. slapt. Ja, de oude bekende van, van, van Frank denk ik. Want ik, ik, ik vervang vervan zijn ja. programma. De Avondnacht nieuws, CEO, wil ik zo allemaal. Oh, oh, kijk, jij ja. je bent een uh, bekende hier uh, van, uh, van de radio. Waar word Dat jij vrolijk ik? van? Nou, dat is een heleboel dingetjes. En dat zeg ik ook tegen die meneer die uh, de telefoon opnam. Mm -hmm. Maar ik had een, een, een, een, een eerste en een leuke winnaar komen voor hem. Ja. Ik zei: Nou, de eerste wat ik met de schoot, dat is seks. Seks, hop? Ja. ja kijk, nou, ik snap wel dat je dat daar vrolijk van kan van. worden. Ja. Daar kan ik er vrolijk voor worden, toch niet? Ja, zeker. Nou, ik word er altijd wel vrolijk van, hoor. En kijk, dat bedoel ik. Uh, nou, we're, en... we're talking, man. Dat, en, en, heb, en heb jij dan een beetje veel seks? <laughs> ik denk even raar, ja. <laughs> Nee, er de laatste meerdere mensen mee, dus ik moet opbewoorden dat-ie. Oké. Okay. En het tweede wat ik belangrijk vind, want N ja? dat, dat, dat die opmerking van seks heb ik nog niet gehoord. Mm -hmm. Maar het tweede wat ik nog niet gehoord heb, dat is als je andere mensen een beetje blij en gelukkig kan maken. Oh, ja. Nou, ja dat, dat, dat, daar heb je helemaal dat, gelijk in. En dat kan ook in combinatie met seks, met seks natuurlijk. Sorry, in, in combinatie met seks, ja, je, je kan andere mensen, ja. uh, uh, maak je daar waarschijnlijk meestal wel blij mee, ja? Ja. Ja. Wat, wat, ben, jij, ben jij iemand die, die het ook een beetje als doel heeft in zijn leven... om andere mensen vrolijk en blij te maken? Nou, het is geen dagtaak voor me, maar ik probeer het wel. Ja. Als je, stel, jij ontmoet iemand in de snackbar terwijl jij een frietje aan het bestellen bent. Een wildvreemde persoon die een beetje de is, spreek je die dan aan? Ik spreek iedereen aan, want ik ben wel bekend en berucht in, in Nederland en het buitenland. Oké, okay, dus dan. Uh... Zowel, op, zowel op de radio, als in de muziekwereld, mm -hmm. als, in de sport, en, als in de sportwereld. Ja, jij zit overal. Ja, nou ja, ik heb eh, mijn leven lang als sport gedaan. En eh, als een paar jaar gefunctioneerd en als scheidsrechter. Eh, en zelfgesteld, dus ja. En er zijn ook ja, hele leuke berichten. die mm -hmm. staan er van mij op, op, eh, op Facebook bijvoorbeeld. In kleurenfoto. Kleur van wel met mij. Oké. Okay. Wat een geweldige man, legendarisch. Le de, de eerste regels. Een legendarische man. En, en de volgende vol vol nog meer, uh, Heb ik. Nou, en dat is een leuke ding, of niet? Ja, dat, zeker. En wil je nog even aan iedereen een, een soort van boodschap meegeven? Uh, een soort van vrolijke uh, boodschap, waardoor je iedereen blij kan maken? <laughs> ja. <laughs> nou. Probeer van nader voor elkaar te hebben. En deel veel aan seks. Precies. <laughs> nee, lijkt me duidelijk. Dankjewel uh, dat je gebeld hebt en uh, goede nacht. Ja, ja, zelf joh. Hoi. Hoi. Nog, nog, nog, nog, even, uh, nog, nog even één iemand. Robby, goeienacht. Uh, nacht. Eh, hey, goede Hé, hallo, waar uh, word jij vrolijk van? Eh, uh, ik wil eerst even reageren op die gast die van de gevangenis is. Ja. Mag dat? dat? Dat mag, ja, kom maar hoor. Um, die gastje zei dat het 16 euro per maand wordt of zoiets. Ja, per, per dag dacht ik, of per week ja, volgens mij. Ja, per dag. Mij. Maar ik vind dat nog te weinig. Misschien ook omdat ik een maatje van me heb die werkt in het Bijl maar bij is. En als je ziet wat er nu allemaal bezuinigd is. Ja. Dan, eh, uh, uh, uh, hij gaat binnen, hij wordt volgende maand wordt hij ook ontslagen. Mm -hmm. Uh, hij, hij werkt beneden bij de Belmet Bias en zorgt ervoor dat de gevangenen het eten en het drinken krijgen. Ja. En in Amerika is het zo geregeld dat een gevangene die binnenkomt, die betaalt 150 euro per maand. Ja. En hier is het een luxe probleem. Mm -hmm. En in Amerika hoort het er gewoon bij. Dus ik, ik snap ook niet dat mensen, dat mensen het zo makkelijk over doen. Maar je stuurt wel. Uh, weet je wat ik raaf in Nederland? En dan stop ik erover, hou ik erover op. Uh -huh. uh, in Nederland mag je alles mag je bezuinigen. Ja. Als we daarover over de gevangenen gaan praten, dan is het heel gevaarlijk. Of zo lijkt het wel. Ja. Dat is de, ho hoezo zo gevaarlijk? Nou, zijn omdat uh, verteven ver uh, ja, die, die wordt dan uh, op de hak genomen hier en daar op, uh, op verschillende media uh, websites. Uh -huh. En ja, ik, kijk, ik vind, ik vind gewoon dat als je als je iets doet wat niet mag, of toch? Dat weet je van tevoren meestal. Ja. Dan, dan vind ik wel dat... dat kijk, bij enige mensen kunnen er uitzonderingen gemaakt worden. Maar ja. bij de andere vind ik wel dat, er, dat, dat je gewoon wel volle pond kan betalen. Of zo, ja, oké. Okay. Maar, maar oké, okay. dus die 16 euro per dag, denk jij, dat, dat mag nog best hoger zijn. Nu even wat anders, want we hebben het over het is goed. vrolijk en blij zijn. Ik vind het wel mooi hoor dat je, dat, uh, dat je dit net eventjes zegt. Dan mag je, je mag gewoon altijd even reageren, vind ik leuk. Maar waar, waar word jij nou vrolijk van? Ik word vrolijk van een goede film. Oh. Ik kan er helemaal in zitten, helemaal yeah. ingaan. En dan uh, natuurlijk is het leuk om ook een meisje bij te hebben, zoals mm -hmm. ik bel de vo voorzij. Yeah. Maar ik ben meer een zakelijk type als het gaat om seks. Even voor die gasten om weer op hem te reageren. Dus yeah. dat is bij mij niet aan de, aan de orde. Maar ik hou meer van, uh, uh, van natuurfilms, van, mm -hmm. van echt van alles. Van dinosaurus tot en met, tot en met uh, oorlogsfilms. Ik ben. Ik, ik heb echt alle soorten films bijna in mijn huis. Ja, en je had het net over, je bent een zakelijk type uh, qua, qua seks dan. Dus als je een, op de bank een filmpje gaat kijken met een meisje, is dat vooral omdat je dat filmpje wil kijken. Maar hoe bedoel je dat eigenlijk, dat, dat je zo'n zakelijk type uh, Ik doe alleen een one-night stance. Alleen een one-night stance. En dan, uh, ik hou niet zo van het geklef en dat soort dingen. En dan mm -hmm. handje, handje en dat soort dingen. Misschien is dat nog niet voor mij weggelegd. Mm -hmm. Maar... Uh, ja, misschien komt het later wel. Nou, ja, ieder zijn eigen ding, uh, toch? Dus, dus, uh, dus een, een, een romantische comedy zal het dan niks, niet echt worden, denk ik, dan bij jou... Als, het, als je niet van dat geklef houdt. Nee, dat niet. Oh, nee, <laughs> dat, uh, je houdt het liever bij De Nieuwe Wildernis... of een, uh, een, een goede oorlogsfilm. Ja, ik, ik heb, ik heb, laatst heb ik ook een vette documentaire gekeken. dat ging over uh, de Amerikaanse uh, overheid. Ja. Die, uh, dat was dan op de uitzending gemist... En dat mm -hmm. ging over, de, over de, de elektrische stoel, de doodstraf en zo. Ja. Zo, dat was er, het zag er echt heel eng uit en dat soort dingen. Ja. Oh, hoe, heet, hoe heet hij? Uh, ik weet niet. Wacht, ik kan nu wel even speak, even kijken voor je. Het is. Ja, ik, ik, ik zoek hem. Wacht, ik heb, nee, ik heb hem nu. Wacht. Oh even. ja. Kom maar op hoor. Even kijken. Robbie pakt even zijn computer erbij. Die gaat eventjes uh, opzoeken en filmen. Oh, film. hij heet. Uh... Uh, 3Doc, rode mm -hmm. rood, de doodstraf. De doodstraf, kan je ook te, terugvinden op de site hè, van 3Doc. Ja, en, en op uitzending gemist, maar het is echt zo'n mooie documentaire. Heel mooi, een... maar uh, niet heel vrolijk. Nee, niet vrolijk, maar ik hou ervan om in het beeld te gaan, wat, mm -hmm. wat, wat degene die, die het heeft gemaakt, om dat te laten zien, of dat uit te beelden, daar hou ik van. Oké, okay. nou, uh, dat uh, dan... uh, vind ik een heel mooi bericht. Dankjewel je Robby, voor het bellen. Goedenacht. En uh, lekker blijven luisteren. Graag gedaan. Dankjewel. Doe. Hang je nou uh, uh, uh, aan de lijn? Je kan bellen. 0800 1121. Waar word jij vrolijk van? 0800 1121. Spreek ik je straks na GroupLove, Tanktijd. Als je in de wacht staat, gewoon blijven. Je komt wel aan de beurt. Komt goed. Helemaal nieuw, group Love, Tungtide. Lekker. En ik wil weten waar je vrolijk van wordt. En uh, uh, hier, hier word ik nou echt vrolijk van. Lekker, lekker een beetje energieke muziek. Dus uh, die draai ik dan uh, heel graag hier uh, om uh, nou, zes minuten voor vier op Radio 1. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Nou die is eventjes op vakantie. Maar uh, ik, ben er, uh, ik ben er wel, ik ben Kees, hé hey, hallo, en ik wil uh, weten waar jij vrolijk van wordt. En daarna heeft Romeo over gebeld op 0800-1121. Romeo, goeienacht. Ja, dat klopt, hele goeiemorgen Kees. Hé. Hey. Um, ja, um, het gaat over het vrolijk zijn. Ja, dat klopt. Ja, ik ben, oh um, uh, trouwens, ik vergeet wat, uh, ik ben, uh, ik heet dus Romeo, ik bel uit Rotterdam. Ja. Yeah. En ik ben een uh, vrolijke jongeman. Dat hoor ik ook Heleid. wel een beetje. Ja. Ja, 50 jaar, ik ben vrijgezel. Mm -hmm. En waar ik uh, vrolijk van zou willen worden, ja. dat is namelijk zo van... Ja, van een dame die mij zou willen bellen, die ook vrijgezel is. Ja. En ja, die belangstelling heeft voor deze Romeo, die een harde bloedje zit, maar half Hindustans, half Nederlands. Mm -hmm. En ja, het zou leuk zijn als dat zou kunnen. Ik bedoel, ja, ik dacht, weet je wat ik ga doen op deze zaterdag, zondagnacht? Ja. Ik ga de stoot schoenen aandoen. Oké. Okay. Nou, ja. dat is goed. Romeo, dan heb je, uh, krijg je van mij een halve minuut. Dat is kort. Ja. Uh, om je heel eventjes, heel even kort... Want ik, ja, we weten nu dat je uit Rotterdam komt... en dat je vrijgezel bent en 50 bent. Dat weten ja. we nu al. Om even één dingetje over je te vertellen... Waardoor, uh, waarom vrouwen nou naar jou zouden moeten bellen. Nou, ik ben een heel lieve jongeman. Mm -hmm. En uh, ik hou van koken. En uh, voor elke lieve dame die uh, kennis met mij wil maken... Dan zou ik voor die dame een lekkere grote kip op tafel zetten, gemaakt in masala. Oh, wat lekker zeg, Rottie Kip. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik eet het te weinig, omdat het, zo, het <laughs> kost van mij zoveel moeite om te maken. Ik, ik ben niet zo'n echte koker. Maar uh, okay. dat, is, dat is wel een hele goeie. Ah, de, ja. m, uh, kijk, we kunnen nu jouw nummer wel op de radio gaan uh, roepen, maar dat is niet slim. Dus uh, ik, ik nee. stel gewoon voor dat uh, mocht er nou iemand met jou op date willen... Uh, met je, de vrolijke uh, Romeo uit uh, Rotterdam... Die uh, lekker rot die kip kan maken. Nou, uh, bel even 0800-1121. Dan noteren we dat en dan, uh, dan brengen wij jou uh, in contact. Als jij even aan de lijn blijft, Romeo, noteren we je nummer. Uh, ja, uh, misschien belt wel iemand vannacht en dan, uh, dan ja. geven we die info even door. Is goed. Ik zou zeggen, um, ja, dankjewel. Mm -hmm. en een hele prettige voorzitter van deze nacht. Dankjewel en, uh, en jij ook. En ik hoop dat je heel snel de liefde vindt. Dankjewel. Jo. dan uh, eventjes uh, naar... Uh, Arie. Arie, goeienacht. Ach, Arie. Ja, je blijft lachen, joh. Het is verschrikkelijk. Dus <laughs> wat, wat is er zo verschrikkelijk, Arie? Ja, één minuut. Die, die zit er op één even kijken. Bro, het is even kijken of uh, ja, mijn klok loopt een uur achter in de in de, in de auto. Het is vijf voor, uh, vijf voor vier of zo. Ja, ja, een paar minuutjes voor ja, vier. Je ja. zit dan op, op een meisje te wachten op een, oh, over Overkoken, jongens. Kom op, we gaan het over. Nee, pak, ja, maar, ja, maar, maar, kijk, ik snap wel, eh, Romeo. Die, die, die zocht gewoon een vrouw. Het is een vrolijke man, maar die wilde nog vrolijker worden. En jij, jij, jij ik heb het idee dat jij uh, vindt dat er een beetje te veel gezeurd wordt. Nee, niet, niet te veel zeurt maar op een gegeven moment ik denk ik: als je maar al vier uur zit te zitten dat je een meisje zoekt, dan denk ik van ga lekker naar een café of, of, of weet ik veel wat. En mm -hmm. ja, ik ga daar een meisje zoeken om, uh, ja, uh, hoe, hoe, hoe te zeggen. Waar hij nu zit, daar zal ze echt niet komen. Dus moet, moet ik het even zeggen. Oké, okay, dus hier even, even als tip. Hij, hij gaat ze allemaal telefoon niet vinden, laat ik het zo zeggen. <laughs> Denk ik. Nou maar, ja. Nou, misschien, ben ik een, misschien ben ik te vrolijk daarvoor op dit moment. En, nou, dat, ja, of, ik heb ik jij te, al een meisje, Ari? Ja, ik heb ze al 22 jaar. Ik heb zelf vier kinderen. en. <laughs> Ja. ja, dus jij bent ja, Ik ben niet geen... getrouwd, eerder moet, ik, moet ik er gelijk bij zeggen. Ik ben niet getrouwd, maar ik heb al 22 jaar en ik heb vier, ja, ik heb vier kinderen. En, uh, ja, en, dus ja, ik ben, ik ben, dik, ik ben er dik tevreden mee. En ja, goed, uh, Ja, ik, ik, ja ik, hoe moet ik het zeggen eigenlijk? Ja. Mm -hmm. ja, ik kom nou net van mijn werk vandaan. En, ja, wat doe je uh, van ja, werk? Ik heb, uh, ja, in, in, in, in uh, mijn weekenden ben ik nu, zeg maar, ik, de week doe ik ander werk, maar ik, ben, ik kom nu van mijn, uh, van mijn discotheek. Dan heb ik mijn DJ, dus. Uh, ik heb net plaatjes gedraaid, laat ik zo maar even je, zeggen. Je, je bent een uh, feest DJ? Eh, uh, ja, een beetje van alles. Ik ben uh, nu vanaf uh, Afs onderweg van een 30-plus discotheek, zeg maar. Dus uh, onder de 30 niet uh, nie naar binnen. Mm -hmm. Ja, dan ben ik, nu, ik ben nu onderweg naar huis toe. dus uh, uh, ja wat leuk dus, ik, ik, een, een ik ga, ja? we gaan zo direct even naar het, uh, naar het journaal maar um, je ja, hebt nog heel kort ja? uh, uh, uh, wat, welke boodschap wil jij aan iedereen uh, uh, meegeven om even vrolijk te worden om oh, een beetje vrolijk te worden ja, ga gewoon als je de past, de ga even lekker gewoon zoek uh, een leuk kroegje op zoek ja, een ja doe niet meteen se maar zoek een leuk kroeg of uit wat, wat soort wat muziek jij houdt, mm -hmm. zoek een kroegje op van waar, waar jij muziek wel leuk vindt. En gaat dan, ja, wordt dan vrolijk van de muziek. Ja. En misschien wie weet, vind je daar nog wel een meisje of een jongen van wat je, wat je zoekt? Lijkt mij helemaal ja. duidelijk Ari. Ja. Dankjewel voor het bellen. Goeie nacht. Nu ja, het NMRC. Ik, uh, ja, ik ben nog even onderweg, maar uh, ja. E <lacht>